10 uur, Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Een topambtenaar van het ministerie van Infrastructuur vertrekt vanwege de rol van de PVV in de politiek. In een interview met NRC Handelsblad zegt directeur-generaal Annemieke Nijhoff dat door de PVV 1,6 miljoen landgenoten collectief worden weggezet als fundamentalisten die de rechtsstaat bedreigen. Ze zegt dat ze in dat politieke klimaat geen zin heeft om nog eens voor vijf jaar bij te tekenen. Vooral omdat ze als directeur-generaal intensief met de politiek moet samenwerken. Met het kabinetsbeleid heeft dat niets te maken, zegt Nijhoff. Voor zover bekend is ze de eerste topambtenaar die openlijk zegt dat ze vanwege de PVV weggaat. In Libië zijn oorlogsmisdaden gepleegd door zowel de troepen van Gaddafi als de opstandelingen. Volgens onderzoekers van de VN hebben de opstandelingen onder meer gevangenen gemarteld. Maar ze hebben geen systematische misdaden tegen burgers gepleegd zoals de troepen van Gaddafi. Het leger wordt door het onderzoeksteam verantwoordelijk gehouden voor onder meer moord, marteling en verkrachting. Het team van de VN deed ook onderzoek naar de NAVO-aanvallen op Libië. Er is geen bewijs gevonden dat er bij die bombardementen veel burgerdoden zijn gevallen, zoals steeds wordt beweerd door de Libische leider Gaddafi. In Syrië zijn meer dan 500 politieke gevangenen vrijgelaten. Dat meldt een Syrische mensenrechtenorganisatie vanuit Londen. Onder de 500 gevangenen zijn ook betogers die de afgelopen weken zijn opgepakt en leden van de verboden moslimbroederschap. Gisteren kondigde het regime van president Assad aan amnestie te verlenen aan alle leden van politieke bewegingen. Betogers reageerden afwijzend. De aankondiging komt voor hen veel te laat. Verder blijven ze bij hun belangrijkste eis dat president Assad aftreedt. Sinds het begin van de protesten tegen het Syrische regime zijn naar verluid meer dan 10.000 betogers opgepakt. Het weer. Vanavond blijft het helder. Na zonsondergang koelt het snel af tot gemiddeld een graad of 5, 6. Hier en daar kan mist ontstaan. Morgen zonnig en droog, temperatuur tussen 20 en 23 graden. Alleen op de wadden wat frisser. Dit was het NOS-journaal. Er is een nieuwe Nederlandse munt, het schilderkunstvijfje. Deze herdenkingsmunt is geslagen door de Koninklijke Nederlandse munt... om onze oude meesters en de schilders van nu te eren.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 Doe de kantinecheck op www.wacadia.nl. Bestel het schilderkunstvijfje nu op herdenkingsmunt.nl en maak kans op een gouden tientje. Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond, het was een dag die in het teken stond van het FIFA-congres in Zürich. Nadat de ruim 200 leden van de FIFA het briefje keurig hadden ingevuld... en alle stemmen waren geteld, was er na zes uur stemmen eindelijk duidelijkheid... de voorzitter van de FIFA voor de komende vier jaar is bekend. Presidente Joseph Blattes. Bon Mijn vrienden, mevrouw, messieurs les mevrouw. Ik bedank je voor je conflicten. Zometeen natuurlijk meer over het FIFA-congres. Met opmerkelijke namen die door Blatter zijn genoemd als leden van een nieuw te vormen commissie. Het echte voetbal moet deze dagen in Zuid-Amerika gezocht worden. Het zelf elftal oefent tegen Uruguay en tegen Brazilië. Die laatste wedstrijd wordt zaterdag gespeeld met een nieuweling, Giorgino Wijnaldum, bij de selectie. Ik denk uh, dat ik al blij moet zijn dat ik hier mag uh, meetrainen. En dat dit toch wel een grote stap is. En uh, ja, Als ik speel, is het mooi meegenomen. maar... Ik zou wel graag willen spelen. Verderop in de uitzending praat ik ook nog met verslaggever Bas Tegler die met Oranje meereist. Op Roland Garros zijn alle halve finalisten bekend. In het manneternooi geen verrassingen. Zowel Andy Murray als Rafael Nadal schaden zich bij de laatste vier. Ik denk uh, I did a lot of things very good today. You cannot expect to, to be in semifinals of uh, Roland Garros winning 6-1, 6-1, 6-1. Rafael Nadal. Verder in deze langs de lijn nog aandacht voor. Uh, RBC Roosendaal, de bijna 100-jarige club, die gaat failliet. De afc Jan Vertongen bereidt zich met België voor... op het kwalificatieduel met Turkije. Verder de droomtransfer van waterpoloer Willem Wouter Gerritsen. En net is bekend geworden dat Shaquille O'Neal stopt met basketballen. We zijn druk bezig om kenner en liefhebber Marts Meets aan de lijn te krijgen. Ja, met 186 stemmen voor is Sepp Blatter herkozen als voorzitter van de FIFA. De Zwitser. 75 jaar inmiddels geeft de komende vier jaar ook leiding aan de voetbalorganisatie. Dat is geen verrassing. Er was namelijk al geen tegenkandidaat meer. Maar er had natuurlijk nog wel kunnen worden tegengestemd. Zometeen over de leden en stemming. Meer onder andere uh, met uh, Arno Vermeulen, natuurlijk, die het congres heeft gevolgd. Maar eerst naar de persconferentie aan het einde van de dag. Die zijn doorgaans saai en niet om doorheen te komen. Maar op het einde schrokken we opeens wakker. Want Blatter liet opeens een naam vallen die wij heel goed kennen. C'est l'ancien joueur, grand joueur de football et grand humaniste, c'est Johan Cruyff. Et Johan Cruyff serait la personnalité idéale pour nous aider dans une ou l'autre de ces commissions, mais surtout actuellement, on va le prendre dans cette commission des solutions. Voilà. Johan Cruyff. Die naam wordt dus uh, genoemd in verband met de commissie die Blatter instelt... om onderzoek te doen naar de gang van zaken in het uh, bestuur. Eerder kwam man buiten dat er in die commissie... onafhankelijke mensen zitting zouden nemen. Uh, Blatter zegt uh, dat het een mooi mens is, een voormalig goed voetballer... en dat hij best in die commissie kan gaan zitten. Net als Henry Kissinger trouwens. Voormalig minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten. Ook hij is door Blatter genoemd als mogelijk lid van die commissie. Henry Kissinger... 88 jaar. Arno Vermeulen, goedenavond. Ja, en dus de juiste leeftijd. He, om in de Die heeft, te precies, TVa. precies. Kruijf is nog veel te jong. Die 64. Dat, uh, dat is een, uh, ja. een rookie. Een junior uh, in vergelijking met Kissinger. Yeah. Ja, ja, ja. Maar goed, je hebt het uh, congres gevolgd vandaag. Het uh, was toch wel een verrassende wending zo aan het einde van de lange dag, hè? Ja, je doet op Kruijf uh, nu en ja. Uh, Kissinger. Ja, uh, nee, zeker. Uh, er is natuurlijk gezegd dat er een commissie moet komen... die, uh, die breder is dan de commissie die nu uh, in de gaten houdt... of er geen vreemde dingen gebeuren binnen de leden van de FIFA, die ethische commissie. Uh, die moet uitgebreid worden. Er moet, ook, uh, er moet ook wel gekeken worden naar modernisatie binnen, binnen de FIFA. Ja, toen kwamen deze twee namen uit de koker. Uh, ja, ik vind het eigenlijk uh, wel heel merkwaardig dat de naam van Kruijf daar genoemd wordt. Waarom? Kruijf lijkt me een fantastisch iemand voor een commissie binnen de FIFA. FIFA, ...maar dan denk ik aan een technische commissie. Hij heeft ontzettend veel verstand en mening over voetbal... ...en zegt zelf altijd... ...ja, ik ben voor het voetbal... ...verder heb ik geen verstand van, van organisaties niet... daar wil ik me niet mee bemoeien, Daar heb je specialisten voor... ...en is hij dan de man die bijvoorbeeld moet controleren... ...of mensen binnen de FIFA elkaar wat geld toeschuiven... Of allerlei andere dingen op hun kerfstok hebben. Uh, hij is inspecteur, arglistig niet volgens mij. Dus uh, commissie, kruif, uh, prima, maar zit hij dan niet in de verkeerde commissie. En ja, Kissinger, het is opmerkelijk inderdaad, 88 jaar en dan nog in deze commissie uh, plaatsnemen. Lijkt me ook geen man voor de toekomst. Uh, het zijn namen waar uh, Blatter een beetje mee, mee rondzingt. Het is ook maar afwachten hoe serieus dat natuurlijk allemaal is. En ze gooiden hier en daar sowieso vandaag wel een, een rookgordijn naar beneden. Ja, dat gaat meer om namen dan om inhoud, lijkt het dan? Ja, daar, daar lijkt, ik kan wel een voorbeeld geven wat allemaal heel voor de bune leuk lijkt... maar waar je verder natuurlijk niets aan, aan hebt. Er werd uh, van hem verlangd dat hij met allerlei uh, nieuwe zaken zou komen... Uh, voor de toekomst van de FIFA uh, van belang... Een daarvan is het verkiezen van de steden, de landen waar de wereldkampioenschappen in de toekomst worden gespeeld. Dat gebeurde nu de afgelopen tijd in die executive committee. Dat is natuurlijk heel gevaarlijk, want dat zijn mensen die dan ontzettend belangrijk worden. Dus ook misschien wel makkelijk omkoopbaar zijn. 24 man. Klopt, hij heeft nu gezegd dat moet straks door alle landen gebeuren. Dus de huidige 208 landen van de FIFA, dat is beter. Dat is eigenlijk wat democratischer. Of dan heb ik de spanning wat weg bij die, bij die commissie. Dat lijkt natuurlijk een geweldig plan. Maar wat is namelijk nou wel heel merkwaardig... Blatter heeft ervoor gezorgd dat in december, 2 december... niet alleen voor 2018, maar ook voor 2022... al een wereldkampioenschap is uitgezocht. Het laatste namelijk in Qatar. Iedereen was eigenlijk verbaasd dat we ineens over zo'n langere periode... zo'n lange periode al WK's gingen kiezen... Wat betekent het nu, dat de komende vijf jaar... Uh, is het helemaal niet nodig om, uh, om met een bid uh, te beginnen... Uh, ik denk pas in 2016 op zijn vroegst... dat het uh, handig is. Dus diezelfde blatter... die zit straks nog vier jaar als uh, president... van de FIFA. En het heeft niks te maken... met die nieuwe afspraak uh, die er bestaat. Want hij heeft juist ervoor gezorgd dat uh, de buit... in dat opzicht allang al binnen is. De WK's... zijn gewoon bekend. Qatar en daarvoor... in 2018 uh, Rusland. Mm. Uh, pas zijn opvolger... krijgt ineens met die geweldige democratisering... te maken. Die moet dan plotseling al die landen... erbij betrekken. Ja, dan kun je niet echt... zeggen dat dat er aan de basis staat... van, uh, van een verandering. Want zelf heeft hij er eigenlijk niks meer mee van doen. Ja, of het is een idee om het zichzelf makkelijker te maken de komende jaren. Dat, uh, maar toen zijn we wel heel nee. erg slecht aan het denken, niet. misschien mm, toch? Nou ja, we zijn wel, wel, wel kritisch. En, en, maar dat heeft natuurlijk wel te maken met wat er allemaal gebeurd is. De pers kreeg vandaag ook nog wel onderuit de zak van, van diverse mensen van, van de FIFA. De, de frontsoldaten die Blatter naar voren stuurden. Uh, maar oké, okay, uh, er gebeuren dingen die voor ons onverklaarbaar zijn... en uh, waar de pers over het algemeen, niet alleen in Nederland, niet alleen in Engeland... maar toch ook wel over de hele wereld uh, vraagtekens bij zet. Mm. Uh, uh, uh, we hebben een paar types gehad die, die toch uh, elkaar in de top ontzettend aan het beschuldigen waren ineens. Je had mensen die van de een op de andere dag als een blad van de boom hun mening uh, uh, wijzigden... wat toch opmerkelijk is. Uh, er zijn nog steeds onderzoeken binnen de FIFA hoe het nu precies zit... met uh, al het geld wat uh, besteed werd aan die landen in, uh, uh, in Midden-Amerika die daar ineens voor een congres samen kwamen op dat meneer Bin -haar man dat graag uh, wilde en die met envelopjes rondgestoord heeft met 40.000 dollar erin. Dat zijn dat allemaal niet dingen die wij verzinnen als, uh, als journalisten. Want het zijn zaken die bijvoorbeeld die Bin -haar man gewoon keurig op zijn eigen internetsite zet als verdediging. Dat hij inderdaad Geld betaald heeft. Weliswaar in zijn optiek om onkosten te dekken. Maar daar kan je uh, echt wel een groot vraagteken achter zetten. En dat zijn allemaal geen bedenksels. Maar de hmm. FIFA probeerde vandaag wel uh, anders te doen geloven. Ja, blijkbaar is een envelopje met 40.000 voor de onkosten normaal binnen de FIFA. Uh, ja, het ook dat zien. zijn. Als je ook vanuit Suriname hmm. uh, naar Trinidad uh, moet reizen. en je moet zeker misschien ook nog wel twee nachten een hotel nemen. ja, dan lijkt me dat inderdaad een hele logische vergoeding voor al die kosten die je dan maakt. Ja, maar goed. Uh, uh, het is een FIFA-dag uh, waarop laten de leden toch duidelijk. ...heeft weten te overtuigen op een of andere manier... ...dat hij de juiste man is voor de komende vier jaar. Laten we ook even luisteren naar uh, Michael van Praag. Want die was natuurlijk ook in Zürich namens uh, de KNVB om te stemmen. Verslaggever Erik van Dijk die sprak kort na die stemming met Van Praag. Blatter, uh, weer president, niet echt een verrassing. Hoe heeft u zelf gestemd? Nou, wij zijn hier naartoe gekomen met, uh, met nogal wat voorwaarden en eisen... Uh. Wij wilden niet zomaar uh, meestemmen. We hebben eigenlijk ook nog tot na de lunch uh, zaten wij op de. Als ik ze, wijzig zeg ik uh, Harry Been en, en Bert van Oostwijn, wij zaten eigenlijk tot na de lunch nog uh, op de lijn dat wij uh, niet zouden stemmen. Hè? Dus we wel van stemming zouden onthouden. Maar wat ik al zei, we hebben gisteren enorm gelobbyd, vanochtend ook nog is er een is er een extra vergadering geweest tussen alle Europese landen. Ja, en gaande de vergadering werden eigenlijk onze voorwaarden en eisen daar werd aan voldaan. En met name uh, smiddags, uh, toen de heer Blatter nog eens een keer heel duidelijk aangaf wat hij met de ethische commissie gaat doen. Dat hij nog heel uh, duidelijk aangaf dat er een good governance uh, committee komt. En dat hij ook uh, bijvoorbeeld uh, de WK uh, in het congres wil laten, uh, wil laten stemmen. Maar met name dat er in die commissies ook externe plaats gaan vinden. Hoe, hoe kijkt u terug op deze hele uh, ja, periode? Welke periode? Nou deze periode vanaf eigenlijk het WK-bid met al die schandalen en al die ja, dingen. Wij, wij, distancieren ons daar, wij distancieren ons daar natuurlijk van. Ik bedoel, uh, naar, en ik, de hele Europa doet dat. En uh, Daarom is het ook goed dat de, de ethische commissie uh, snel heeft opgetreden... en dan nu ook twee leden uh, voorwaardelijk heeft geschorst. Maar ja, uh, er, wordt, uh, er heerst in Nederland ook zoiets van... ja, die blatten, die deugt niet. Uh, maar ik wil daar toch wel even, even iets over zeggen. Kijk, Blatter is door diezelfde ethische commissie die die twee andere mensen geschorst heeft, vrijgesproken van alle beschuldigingen. En je kunt natuurlijk niet zeggen, hartstikke goede commissie, dat ze Bim Haman en Jack Warner hebben uh, geschorst. En tegelijkertijd slechte commissie omdat ze dat met Blatter niet hebben gedaan, want dat zal wel niet kosher zijn. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Dus, nou, uh, maar goed, Blatter was natuurlijk wel de man die met uh, uh, sterke hand de FIFA heeft gereageerd. Oh. En onder zijn hoede is dit allemaal ook voorgevallen. Oh, wat volgval. wij wel vinden is dat, en dat heeft hij zelf ook min of meer toegegeven, ook gisteren toen hij uh, bij de Europese landen was, hij is natuurlijk veel te lang te tolerant geweest. Dat kun je hem kwalijk nemen. Daarvan kun je zeggen, ja, daar is hij wat uh, te laks in geweest. Dat vinden wij wel bij de KVB. Ja. En, en vindt meneer Blatter dat zelf ook? Ik bedoel, uh, zijn er ook wel. Ja, wat, Het is natuurlijk wel een meneer die ontzettend veel invloed heeft en hiervan geweten heeft. Ik kan u zeggen, hij kwam gisteren ochtend bij ons binnen... toen wij met alle UEFA-landen bij elkaar waren. Toen kwam hij echt heel klein en heel erg zenuwachtig binnen. Ja, hij weet dat zelf ook wel. En hij heeft natuurlijk nu een enorme tik op zijn vingers gekregen. Want u zult zich kunnen voorstellen, hij heeft hier nu dingen gezegd die gaan gebeuren. Daar is de hele wereld getuige van. Daar zijn 208 landen getuige van, die gaan hem daarop controleren. Michael van Praag, toch wel opvallend Arno van Meulen... Uh... Um, hij zegt de KNVB was dus van plan zich van stemming te onthouden. Maar hij krijgt de indruk dat de hele UEFA van plan was... om, uh, om zich van stemming te onthouden, totdat uh, het blad er binnen kwam weer in. Ja, dat zegt hij niet helemaal. Het was, was, het was bekend dat er natuurlijk overleg was tussen de landen binnen de UEFA. Die hadden natuurlijk in een eerder stadium wel al gezegd... Uh, uh, daar heb je gelijk in, dat ze unaniem zouden stemmen. Ze zouden voor Blatter uh, stemmen. Dat was het plan eigenlijk uh, tot voor kort, tot alle ophef van de afgelopen dagen. En toen uh, dook Engeland er dus uit en Schotland er dus uit. Dus toen bleek wel dat de UEFA niet helemaal op één lijn zat. Ja, ze hebben een mening uitgewisseld, uh, uh, maar eigenlijk zegt toch uiteindelijk van Praag, uh, dat zij als KNVB zich hebben laten leiden door de toezeggingen van, uh, van Blatter uh, richting, uh, bijvoorbeeld de KNVB. Uh, ik heb niet het idee dat dat per se UEFA breed uh, moet gelden. Uh, ja. Eerlijk zeggen, het is een diplomatiek antwoord van, van Praag. Er is als bond misschien wel wat voor te zeggen. Echt, helderdom zal het hem uh, ook weer niet opleveren. Want ja, die toezeggingen, daar moet je uh, wel een beetje lichter naar kijken dan hij ons uh, probeert te doen geloven. Ik bedoel, uh, die commissie hebben we het al even over gehad, uh, dat WK vind ik allemaal niet zo heel erg belangrijk en interessant. En dat die klein en zenuwachtig binnenkwam. Ja, daar zien we altijd weinig van als hij vervolgens het podium neemt en daar als een soort Napoleon iedereen uh, toespreekt. Dus. Uh, uh, dat is een beetje het verschil, uh, de positie die je inneemt. Uh, van is zelf iemand die uh, moet lobbyen... die uh, misschien wel in de toekomst een carrière wil maken... op het gebied van, uh, van, de, van de FIFA, uh, die natuurlijk direct met hem te maken heeft... Eh, als buitenstaander eh, kijk je daar wel anders naar en dan zie ik daar niet zoveel van. Ja. En ook die veranderingen. Ik denk maar steeds, hij is 13 jaar eh, voorzitter geweest van de ja. FIFA. En iedereen vindt dat er eh, veel te weinig gebeurd is en dat het eh, niet doorzichtig is. En dat het er allemaal niet deugt inderdaad. En nou ja, Van Baars zegt ook dat hij dan te veel heeft toegegeven om zich heen. Maar er is uh, natuurlijk veel kritiek geweest ook op zijn uh, handelingen. En ik heb al eerder verteld, er ligt ook nog wel een brief bij de uh, rechter in, uh, in Zwitserland... die veel gevolgen ook voor hem zou kunnen hebben. Dus het, het stopt daar niet helemaal. Maar als je in 13 jaar niet veel tot stand kan brengen... waarom zal het dan ineens in de laatste vier jaar wel uh, gebeuren? Omdat iedereen op je handen kijkt. Ja, dat hebben ze de afgelopen jaren ook wel gedaan. Ja. We gaan zo even in de uh, geschiedenis kijken van uh, Sepp Blatter... wat hij allemaal heeft meegemaakt. Maar voordat we dat gaan doen, nog even één vraag. Uh, Nederland stemt dus voor... Engeland, Engeland heeft zich, dat zei al, wel onthouden van stemming. En die Engelse Bond die kwam nog wel even aan de beurt hè, vandaag. Dat is ongelooflijk. Er waren twee soldaten naar het front gestuurd door uh, Blatter. Wel uh, bekende mensen waarvan we weten dat ze heel erg uh, Blatter-fans zijn. En uh, dat ze uh, vaker goed woordje voor hem doen. Maar meneer Julio Grondona uit Argentinië. Dat is de financiële man, hè? Meneer uh, vicevoorzitter van de FIFA. Dus inderdaad belangrijk. Hij gaat ook over het geld. En Angel Maria Villar van, uh, van Spanje... Uh, ja, die, die, die zocht de aanval vooral op Engeland, uh, de, de Argentijnen in het bijzonder. Uh, dat, is een, een hele, dat is een vreemde man. Hè. Als je naar zijn uh, cv kijkt en uitspraken uit het verleden... hij heeft onder andere gezegd in Argentinië... Uh, dat mensen met Joodse afkomst daar nooit scheidster te kunnen worden. Omdat je uh, als je scheidster wil zijn, dan moet je heel hard werken. En dat doen Joden volgens hem niet. Nou, diezelfde uh, Grondona die uh, melden dat uh, Engeland uh, zich moet schamen... dat altijd alle kritiek alleen maar uit Engeland komt... dat de wereld nu helemaal niet ophoudt bij uh, de grenzen van Groot-Brittannië... Uh, en uh, dat Engeland de FIFA-familie... het woord familie wordt vaak gebruikt door mensen binnen de FIFA... Uh, dat ze die familie met rust moeten laten. Dat was uh, uh, zwaar geschud. Wat in stelling werd gebracht. De Engelsen nemen dat ook wel hoog op in hun pers. En ook uh, Biar werd eigenlijk precies hetzelfde. Die zei, jullie zijn intelligente mensen tegen de zaal... tegen de FIFA-vertegenwoordigers. Jullie zullen daar allemaal wat anders naar kijken... dan bijvoorbeeld de Engelsen uh, als de, en, en de journalisten. En ook de politici, die kregen allemaal een veeg uit de pan... Uh, van meneer uh, Biar. Uh, ja, uh, het, het meest gekke is nog dat ze op het podium kwamen om iets anders te doen. Hè. De een moest gewoon even de, cijfers, de, de financiële cijfers toelichten. Maar pakte dus dat podium om een lans te breken voor een grote ba baas, uh, Sepp Blatter. Dus sowieso bij zijn medebestuursleden is hij hier behoorlijk populair. Arno van Meulen, dankjewel. Ik had beloofd dat we even gingen duiken in uh, de geschiedenis van Sepp Blatter. Gaan we dan ook doen? Hij is geboren op 10 maart 1936 in het Zwitserse Wallis en was een professioneel ijshockeyspeler. Hij ontwikkelde zich als een rasbestuurder en via de lokale VVV en de IJshockeybond werd hij voorzitter van het Zwitserse Olympisch Comité. In 1975 werd hij technisch directeur bij de FIFA en onder voorzitter Joao Avalanche klom Blatter omhoog tot secretaris-generaal. Die functie bekleedde hij 17 jaar. Avalanche trad in 1998 af en Lennart Johansson leek zijn opvolger te worden. Geheel onverwachts stelde ook Josep Blatter zich verkiesbaar. En hij won. Mesdames en Messieurs, résultat resultaat van du eerste du tour. meneer Joseph Blatter, 111. Mais, mesdames, Messieurs, les délégués, merci, merci de m'avoir me élu. A la de la FIFA. Merci beaucoup. Na de verkiezing kwamen er steeds meer verhalen dat Blatter stemmen had gekocht om voorzitter te horen. Blatter ontkende: Ik heb ook de statuten niet verlet. Ik heb ook geen acten verschwinden laten. De voorwurf, criminele voorgeven is absurd. De beschuldigingen vindt Blatter absurd. Maar in 2002 moet hij bij de volgende verkiezingen toch weer het gevecht aangaan. De voorbereidingen verlopen stroef. En Blatter krijgt bij het congres zelfs een fluitconcert te verwerken. Gentlemen, we are not yet on the field of play. Uh, so don't use uh, referees whistles. Referees whistles are for... De matchcontrollers in de in the En met deze grap probeert hij de ontevreden bestuursleden te kalmeren. Maar ook zijn vriend en secretaris-generaal van de FIFA, Michel Zenroffinen, uit de stevige kritiek op de FIFA en op latter. To this congress it has been a real mess and I am very sad for the organization. This is what I said for months. It is not working anymore. The people uh, are not telling the truth. And today you have very well seen that it was the case. Het is duidelijk FIFA is familie meer, wat erg is. Very sad. It's sad. Het einde van de FIFA-familie volgens Zen Ruffinen. Hij moest deze aanval op Blatter bekopen met zijn ontslag. Maar voordat Ruffinen ontslagen werd, mocht hij nog wel de uitslag van de verkiezingen van 2002 voorlezen. nummer van votes voor Mr. Joseph S. Blatter: 139. En daarom is de kandidaat the die als FIFA-president voor de volgende term van of office is Mr. Joseph S. Blatter. Thank you voor your aandacht. Vechter Blatter was sluwer dan al zijn concurrenten en bleef met 139 stemmen aan de macht. De Engelse onderzoeksjournalist Andrew Jennings mag vanwege zijn kritiek niet naar de persconferenties van de FIFA. Jennings schreef boeken en artikelen over omkoping, corruptie en fraude bij de FIFA en dat bevalt Blatter niet. Jennings heeft maar één boodschap aan de voorzitter. I don't call you president Blatter. You've demeaned the word president. Herr Blatter, give the money back. Tell the truth about the gangsters around you and go away. Ja. Andrew Jennings. Arno Vermeulert, tot slot, denk je dat die woorden van Jennings ooit gehoord zullen gaan worden en dat hij het ook doet? Nou, denk ik niet. Ik denk wel dat het onrustig zal blijven rondom Blad de komende periode. Er zal ook nog wel wat loskomen of je de ethische commissie of op andere manieren echt rust. Kijk maar even naar het overzicht wat je net liet horen is er eigenlijk nooit geweest. En het zou wonder zijn als dat de laatste vier jaar van zijn bewind bij de FIFA daar ineens wel zou zijn. Goed, we gaan je voorlopig nog wel een paar keer horen over dit onderwerp denk ik Arno. Dankjewel. Graag En uh, Mercy, het is dus vier minuten voor half elf. In Parijs werden vandaag bij de Open Franse Tenniskampioenschappen... op de banen van Roland Garros de laatste twee halve finalisten bekend. Zowel bij de vrouwen als bij de mannen. Aangeschoven in de studio zijn uh, Mark Brasser en uh, Jean van Lottem. Uh, het is onbeleefd, maar laten we beginnen uh, bij de mannen. Een uh, partij waardoor uh, iedere tennisliefhebber... dus ook de jullie mag ik aan nemen. het naar nou werd uitgekeken. Het titel de garaffe, tegen Robin Seudeling... Uh, Mark Brassen, mag ik met jou beginnen? Was het een partij om niet snel te vergeten? Nee, ik denk dat we, dat we hem uh, wel redelijk snel vergeten zijn, deze partij. En dat was wel jammer. Uh, tweeledig. Nadal speelde goed, uh, uh, vond ik. Die haalde eindelijk een keer het niveau... of was in ieder geval beter dan dat hij tot nu toe was. En Söderling haalde zijn niveau niet. Die serveerde vooral heel erg slecht. Uh, begon heel erg slecht, kwam al snel een dubbele break achter in de eerste set. En eigenlijk heeft hij de hele wedstrijd achter de feiten aangelopen. De tweede set heeft hij drie keer zijn service verloren, volgens mij. En alleen de derde set, maar dat zie je ook in, in de cijfers... De Derde set ging hij wat beter serveren. Ja, en toen werd het ook uh, eindelijk een beetje een wedstrijd. Ging het uh, gelijk op? En, en, en maar goed, was het toch uiteindelijk Nadal die met, uh, met in straight sets won tiebreak in de derde. Maar het was niet een wedstrijd waarbij je op het puntje van je stoel zat. Jammer genoeg niet. Jij ook niet, John? Nee, nee. Uh, ik voel dat eerlijk gezegd al een beetje aankomen. Uh, als ik kijk naar uh, Söderling dit jaar en Söderling de afgelopen. Uh, drie jaar eigenlijk, uh, 2010 en 2009, waarbij hij gewoon een heel goed gevelseizoen heeft gedraaid en nu niet. Um, Toen versloeg hij Nadal toch ook nog? Toen versloeg hij Nadal. Hij ja, is ja. de enige die Nadal ooit verslagen heeft uh, op Roland Garros. Um, hij heeft uh, dit jaar al uh, twee coaches versleten. Uh, nou uh, heeft hij net weer een nieuwe coach aangenomen. Dus er is wat onrust uh, vind ik bij, bij Söderling. Uh, dat zie je ook in zijn spel. Uh, uh, ja, het oog niet uh, uh, zo powervol als dat het uh, de afgelopen jaren uh, was. Dus ja, en dat... Uh, ja, ik denk dat hij daarom elke keer is afgestraft. Een door beetje Nadal. zoekende is die momenteel, maak ik hier dat op. Ja, hij heeft nog steeds wel een, een, een ja, goed basisniveau. Anders haal je de kwartfinale van Roland Garros niet. En sta je niet in de top 10. Maar ja, we hebben hem beter zien spelen. Nadal die liet op de persconferentie nog wel eens weten: Ja, ik ben nog niet goed genoeg voor de finale. Nou, dat begint hij toch langzaamaan toch wel te bereiken, Mark? Hij, uh, ja, nee. hij, hij, hij groeit wel. Hij werd dan weliswaar geholpen door Seudeling... die niet zijn niveau haalde. Dus, uh, maar Nadal, uh, dat zei hij zelf ook... dat dit zijn beste wedstrijd van het toernooi was. Ik bedoel, dat Nadal zegt dat hij nog niet... zijn beste tennis gespeeld heeft. Nou, dat was ook zo. Dat hebben wij eigenlijk ook al die rondes van Nadal gezegd. Uh, John heeft eerder al gezegd dat, dat, nou ja, dat hij met minder vertrouwen... naar Roland Garros is toegekomen dan andere jaren. Omdat hij uh, twee wedstrijden van Djokovic op Greffel verloren heeft. Uh. Nou, ja, misschien dat hij daar nu doorheen is. Hij zag dit wel als een hele lastige wedstrijd. Ik bedoel, hè, verloren een keer van Seudeling ja. inderdaad, op, op, op Roland Garros. Dus nu die hier doorheen is, eh, ja, kan het eigenlijk alleen nog maar beter gaan, denk ik. En heeft hij eh, met Andy Murray in de volgende ronde, want die won in de andere kwartfinale van Juan Ignacio Chela. heeft hij volgens mij een redelijke halve finale ook. En, en, en, en, en dat ziet er allemaal gunstig uit voor hem. En dat zal hij uh, meenemen ook in zijn wedstrijden. En ja, ik vond hem zeker op de momenten dat hij dan in de problemen kwam vandaag, 5-5 uh, derde set... kreeg hij drie breakpoints tegen. Slaat hij drie keer een fantastisch eerste service die niet terugkomt. Dus hij loste zijn problemen waar hij in kwam, loste hij ook wel zelf op. Toen mm. kwam die tiebreak die speelde zeudeling vrij slordig met een dubbele fout erin en een paar onnodige fouten. Maar die momentjes dat hij echt in de problemen kwam en onder druk stond... liet Nadal wel zien van, van dat hij er staat. En dat, mm. is, uh, ja, dat is goed om te zien. Zie je een finalist in hem, John? Uh, ja, ik, ik, ik vind op papier uh, de halffinale een makkelijkere loting dan uh, Robin Seudeling. Uh, ik, ik, ik uh, ook vanwege de blessure van, van Murray misschien? Ja, maar ook ik vind Murray een mindere gevelspeler dan, uh, dan Robin Söderling. Hij heeft een enkel blessure, hè, Murray? Ja, ja maar uh, ja, hij voelde aan zijn stand verplicht om van Troitsky en Chela te winnen. Dus de druk is nu een beetje weg ook. Um, en ik weet niet dat als de druk een beetje bij hem weg is nu... dat uh, ik denk misschien dat hij wel gewoon echt tevreden is met die half finale al. Ja. En dat hij misschien niet al te veel uh, grote risico's gaat nemen... misschien uh, in, uh, ja, op weg naar, naar Wimbledon. Heb jij wel eens met een, een scheurtje in je enkelband gespeeld? Uh, ja, ja. Ik heb uh, dat, kan. dat, kan, dat dus kan. blijkbaar. Ja, uh, ja en, uh, een een spuit erin en, uh, en heel goed intepen en goed laten behandelen en dan, uh, dan kan dat. Ja. Maar hij doet dat nu al een uh, aantal wedstrijden en ook lange wedstrijden. En uh, ja, de enkel gaat wel oké. Okay. Alleen de spieren omheen die, uh, die raken stijf. Ja. Um, de andere halve finale: Djokovic tegen Federer. Ja, dat is, lijkt me een geweldige partij. Uh, ja, dat belooft Ja, Goed, na, na deze wedstrijd werd ook een rijkhalsend, inderdaad, zei je net uitgekeken. En dat was ook zo. Het, het is, weet je, die jongens zijn van de mannen. Dat gaat er nu echt om. Weet je, nu komen ja. de grote jongens ja. tegen elkaar. De, de nummers 1 tot en met 4 van de wereld zitten er nog in. Maar dit is die wel spelen de halve finales. Ja, dit is, dat, is, dat is inderdaad waar. Is, uh, dus Maar goed, het, ja, dat belooft. Kijk, Federer is in, is in vorm. Uh, echt in hele grote vorm. En Djokovic ook. Dus ja, dat, dat, die, die clash, wordt dat clash. wordt, ja, ja, ja. ja, zeker. Ja, die wedstrijd is is ook meer van uh, Nadal en Seudeling afhankelijk... of hij heel goed gaat spelen, ja of nee. Nadal haalt altijd een bepaald niveau. Ze altijd dezelfde manier spelen. En Djokovic en Federer... Die, ja, die, die, gaan, die gaan echt heel mooi tennis laten zien. Ja, echt de tijd naar uit te kijken. Even ja. nog langs uh, de vrouwen. De nummer 1 tot en met 3. Die waren er al uit. Vandaag nummer 4 ook naar huis. Azarenko uh, uit Wit-Rusland. Verloor van de Chinese Lina. Moeten we het daar nog lang over hebben? Nee, dat... dat de, nou, wel ik het wel, wel knap ja. vind dat Nali inderdaad Zeker, weer, ja. weer, weer, weer goed presteert... Uh, ja. tijdens een groot toernooi inderdaad. Dat de nummer vier van de wereld, Azarenka, uh, er nu uitgaat... dat is uh, gezien het, het, het lijn, uh, de, de lijn in het vrouwentoernooi niet zo ja. verrassend. Ik bedoel, die Nali is ook gewoon de nummer zes van de wereld... dus dat ze daarvan verliest, dat, dat, dat kan ook uh, inderdaad. Maar we hadden hem toch een beetje stiekem uh, <laughs> zo buiten uitzendingen getipt... wij met z'n tweeën, als ze oud zeiden. Ja, maar we ja. hebben jullie ook uitgenodigd om uh, een uh, beetje de verstand van hebt. Ja, we hebben, <laughs> hebben veel outsiders al <laughs> gehad. Ja, de, de, ja, andere, de andere partij, uh, Andrea Petkovic... hebben we volgens mij op tv gisteren nog een heel item aan besteed. Ja. Nou, die stond tegen Marie Sharapova in mum van tijd met, met 6-0 en 2-0, 6-0 3-0 achter. Ja, dat, dat in een kwartfinale vind ik dat altijd standaard. Dat ik denk: van ja, dat het, het het kan toch niet waar zijn? Dat, nee, je, dat, dat het ja. zo'n krachtsverschil is. Dat in, een, in een kwartfinale van een Grand Slam toernooi. Dus ja, goed, nalied nou, tegen Maria Sharapova. Ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik kies helemaal niemand bij de, vrouw, ja, de ik, andere, uh, uh, uh, ja De andere dat finale... Je hoeft ook niet te kiezen. Anderhalve andere finale. Schiavone, ze tegen uh, Bartoli. Um, zeg het maar, wie staat er zaterdag nou, in de finale? Ja, ja, ja. Jullie hebben de verstand van hoor Ik ik denk uh, Schiavone tegen uh, sharapova Mark? Ja, dat dacht ik ook. Dankjewel. Ja. <laughs> Ga je hem voor mij pikken. <laughs> Dank jullie wel. Graag gedaan. Sport, kort. Robert Geesink is in de Dauphiné Libéré kopman bij de Rabobank. De Dauphiné is met vier aankomsten bergop en een 42 kilometer lange tijdrit. Een ideale voorbereiding op de Tour de France. Fabian Cancellara heeft de proloog van de Ronde van Luxemburg gewonnen. De proloog over 2,6 kilometer hard start en finish in Luxemburg-stad. En handballer Mark Smets stopt als international. Smets debuteerde in 1994 en kwam in totaal 112 keer uit voor Oranje. Hij speelt in juni zijn laatste in het land. Dan speelt Oranje een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen. RBC Roosendaal verdwijnt uit het betaald voetbal. De eerste divisieclub verkeert in grote financiële problemen. Volgens de advocaat van de club, dat is Hans van Ooyen, is er geen andere mogelijkheid dan faillissement aan te vragen. Met een faillissement het verlies je de voetballicentie. Dus betaald voetbal uh, is passé. Uh, dat is heel vervelend. Uitgegeven op het moment dat je aan de vooravond staat van je 100-jarig bestaan, dat maakt het volgens mij extra wang. Maar binnen de club wordt nu wel gesproken over een mogelijke doorstart op hoofdkastenniveau. Het complete bestuur heeft zich uh, de afgelopen weken volledig uh, gefocust op het redden van de club. Nu dat dit uh, tot de mogelijkheden blijkt te horen, zal de club zich moeten gaan beraden hoe zo verder in de hoofdkassen. Ja, Het uh, faillissementaanvraag wordt volgende week dinsdag door de rechtbank behandeld. En dan is het dus echt definitief. Robert Maaskant, tegenwoordig trainer en succesvol bij het Poolse wisselaar Krakau. Jij bent uh, je trainersloopbaan begonnen bij RBC. Gepromoveerd naar de Eredivisie. Overigens is Hans van Ooyen geen onbekende voor je geloof ik. Hè? Goedenavond. Nee, ja. Op zo'n dag, maar dat is wel een leuke bijkomstigheid. Uh... Uh, Hans van Nooijen is uh, de voorzitter van mijn herensociëteit in, in Breda, waar ik lid van ben. Ja. Dus wij kennen, elkaar, uh, wij kennen elkaar erg goed. Hij is ook in, uh, in op bezoek geweest zelfs. En, en bespreek je dan ook nog uh, RBC op zo'n moment? Nou, we hebben het wel globaal over RBC gehad, maar het is natuurlijk ook een, uh, een beroep waar je niet alles vrijelijk kan bespreken. Dus uh, de, de, de echte problemen die er waren binnen de club, die heb ik van de mensen intern gehoord... De Gilbert Erik Helmond, zie ik nog goed spreek, de leider Leo van uh, Ja, Ik heb met heel veel mensen nog heel goed contact binnen die club. Dus ja. ik was wel degelijk op de hoogte van de problemen, maar niet, van, uh, niet via Hans. Heb je dit zien aankomen? Uh, ja. Dat kan ja. moeilijk ontkennen. Het is natuurlijk al een aantal jaren moeizaam in Roosendaal. Ze zijn een aantal keren uh, ja, gered door, door externe mensen. Ze zijn een aantal keer uh, bijgesprongen door de gemeente. En de, ja, de, de organisatie was dusdanig volledig uitgekleed dat er niet veel meer uh, te verpanden viel of te ruilen viel. Hmm. En dan, uh, dan komt er een keer een uh, ja, de, de echte klap. Maar is RBC te gronde gegaan aan uh, slecht bestuur? Ja, dat durf ik niet te zeggen, want ik, ik ben daar natuurlijk toch al vrij lang weer weg. Uh, maar dus je, je, hebt ook... wel, je hebt het wel zien aankomen, dus dan moet je ook een oorzaak hebben gezien. Ja, maar dat, wat ik al zeg, dat, dat, dat, dat heb ik toch een beetje van de buitenkant meegekregen. Je kan onmogelijk zeggen dat het bestuur het goed gedaan heeft natuurlijk in, in dit verhaal. Maar ik weet wel dat er heel veel mensen met, met hart en ziel altijd gewerkt hebben. En altijd het, het, het beste met de club voor hebben gehad. Dus normaal, ik, ik weet niet hoe het zit met het stadion enzovoort. Dus ik kan niet, niet goed inkijken in, in de financiële situatie. Mm. Uh, je kent uh, Roosendaal uh, en, en omgeving. Hè? Je hebt er nog uh, twee periodes nog bij, uh, bij de club gezeten... nadat je bij Go Ahead en Willem 2 had gewerkt. Uh, uh, denk je dat er iemand in de buurt nog opstaat en zegt... Uh, ik heb 2 miljoen, dat wil ik er wel instoppen? Of denk je dat het echt gebeurd is nu? Ik hoop het van van harte. Uh, ik zou het heel erg jammer vinden. Ik, wat ik nu net begrijp uh, uit het stukje gaat de amateurclub tak misschien wel verder... Het nou, zou, zou ook heel erg fijn zijn voor, voor alle mensen die daar al heel lang werken. Ook die daar ook al waren, eh, voordat het betaald voetbal werd zelfs. En want RBC is natuurlijk van oorsprong een, een amateurclub. Dus wat dat betreft zou dat nog wel aardig zijn als ze door konden gaan. Eh, ik, ik hoop het van ganse harte dat er iemand zal opstaan. Maar wat ik begrepen heb, en ik ben inmiddels wel wat beter op de hoogte. Eh, er ligt er toch wel een enorme last op het moment... ...en denk ik niet dat er heel snel mensen in zullen springen. Is er nog wel iets... Als, ...stel nou dat je hier zou zijn... ...of je zou bij de club betrokken zijn... ...is er dan nog wel iets waarvan je zegt... Van, ...nou, misschien moeten we dat nog eens proberen? Nou ja, ik heb, kijk, toen het begon... ...heb ik nog wel uh, gekeken... ...in, in, in mijn inmiddels wat grotere, grotere netwerk... ...of er interesse zou zijn... ...om, uh, om de club te kopen. En... Uh, ...ja goed, die interesse is er wel... ...maar dan moet er wel toch enigszins links in rechts recht op perspectief zijn... ...en dat vonden de mensen die ik gesproken heb... Hmm vonden we dat te weinig om, om daar op korte termijn... want men wil dan toch wel wat centen terugzien. Zijn dat mensen uit Polen, of uh, uit de omgeving van Polen... of zijn dat uh, mensen uit Nederland, of hoe moet ik dat nou, zien? Ja, dat waren geen, waren geen Nederlandse mensen inderdaad. Dat waren inderdaad uh, overal vandaan eigenlijk. En, en mensen die, die ook wel interesse hadden om een voetbalclub, uh, een voetbalclub over te nemen. Nee, heb je het dan over Oost-Europa? Uh, ja, ja, Oost ja. Oh, ja. ja, dat kan toch over Oost-Europa? Ja, wel. Maar dat zit er dus niet meer in, want dan moeten ze nu wel heel snel handelen. Ja, dat is ook zo. Dus ik denk ook niet dat dat, ja uh, nou, nogmaals, op het moment dat er dan uh, echt over gesproken wordt, dan waren het toch te veel haken en ogen. Hm. Hm. Het is klaar dan in Roosendaal, Robert? Waar je ja, carrière en... ooit zo mooi begon? Ja, en ik, uh, ik had ook nog gehoopt om een keer een vierde keer terug te komen. Ik geloof niet dat één trainer is uh, die, uh, die vier keer bij een club gewerkt heeft. Maar dat kan wel, maar dan uh, werk je in de hoofdklasse. Ja, nou ja ze kunnen natuurlijk promoveren weer. Ja. Ik, hoop, ik hoop echt van ganse harte dat, uh, dat de club doorgaat als amateurclub. En nogmaals daar komen ze ook vandaan. Uh, en het zou uh, voor alle amateurs, mensen die er rondlopen in de jeugdafdeling, uh, de helftonleiders enzo, enzovoort enzovoort. Het zou prettig zijn als de club gewoon zo, uh, zou blijven bestaan. Weliswaar niet in het betaalde voetbal, maar er zijn altijd weer kansen tegenwoordig. Ja. Het kan raar lopen in de wereld. Uh, RBC Roosendaal verdwijnt uit het betaald voetbal. De advocaat, daar heb jij vervolgens mee uh, gestudeerd. En vervolgens ga je zelf <lacht> misschien wel Champions League spelen volgend seizoen. Het is een rare wereld, Robert. Ja, zo snel komt het gaan. Ja. Goed, dankjewel. Robert Maaskant, trainer van uh, het Poolse Krakau... maar voormalig trainer van RBC, dat dus te ziel is. We did it. 19 jaar, baby. I want to thank you very much. That's why I'm telling you first. I'm about to retire. Love you. To you Shaquille O'Neal, Mart Smeets, goedenavond. Hoi. Uh, je hebt het nieuw, nieuw stotje gekregen, de basketballer Shaquille O'Neal. Uh, hij houdt ermee op, na 19 jaar, via Twitter. Dus hij past zich wel aan aan de moderne tijd. Um, uh, toen je dit hoorde, wat dacht je toen? Dat hij twee jaar te ver is gegaan. De meeste mensen doen één jaar te ver, hij twee jaar te ver. Hmm. Maar dat is niet erg hoor, want uh, hij, hij, hij heeft een, uh, een mooi uh, basketballeven achter zich... Hij heeft dingen gedaan die, uh, die voor zo'n mastodont, want dat was die, er, waren, er waren wedstrijden bij, heb ik wel eens begrepen, dat hij met 147 kilo speelde. Maar, moet je eens aan denken: 147 kilo, dat bewoog hij dan door de bucket heen. als je daar dan tegenaan kwam, nou, daar moet je niet aan denken. Ja, dat dus de... is bij de er ook gebroken, ja. geloof ik. Hij heeft uh, ja, er een schade wel. aangebracht. Geweldige man. Ik bedoel, als je zo groot bent. Alles was groot aan hem. Zijn lijf, zijn handen, zijn ideeën, zijn dromen. Zijn bankrekening, zijn perversiteiten. Zijn tattoos. Alles was groot. Ik weet niet of je het verhaal kent, maar daar stond Shaquille onbekend. Als hij tipte. In de NBA is het normaal dat de spelers die tipten. De ballboys, de jongens die de bal teruggooien als ze staan in te schieten... en de jongens die hun handdoeken komen brengen... en de jongens die uh, de kaartjes naar hun gasten gaan brengen, die tippen ze. En Shaquille tipte altijd met een 100 dollar biljet. Dus in ieder stadion van Amerika zag je al die balljongens... die zag je van, oh, Shaquille is er vanavond, kijk of hij mij wil tippen. De mensen die zijn auto wegzetten in de stadions, kregen altijd 100-dollar... Dat is, dat is, daar heb ik wel eens over nagedacht. Dit was allemaal bizar. En alles was bizar. Hij woonde in een huis op een gegeven moment. Bijna de, de hadden we van de NOS daar een reportage mogen maken. Daar waren 27 badkamers in het huis... We hangen met bedoel... 100 dollar. Ouwe, ja, maar hoor. Nee, hij wilde graag een schone vent zijn natuurlijk. En hij, hij, had, ook, hij had ook een soort van pizza op een gegeven moment in zijn huis. Want dan hoefde de pizza bakker niet zo ver te rijden op een scootertje. Dan landde je maar gewoon in zijn huis. Ik bedoel, het was ja, Overal, ik krijg, ook, ik krijg steeds een slappe lach als ik aan die man denk. Maar ja, hij, hij is wel een paar keer wereldkampioen geweest. Hij heeft de Olympische titel binnengehaald in dat niks zeggende uh, Atlanta toernooi, wat verschrikkelijk was. Hij is wereldkampioen geworden in 1994, toen was hij wel goed, in Toronto, dat herinner ik me nog, daar was ik bij. Uh, ik, heb hem, ik heb hem één keer in een groepje gesproken, hij was buitengewoon geestig en hij kon je ook uh, heel streng aankijken. En dan zei hij zo tegen je, you white man. Uh, uh, geweldig. Geweldige man, een karakter van zichzelf, maar ja dan toch tot je 39ste doorgaan. Hij kon niet meer lopen ook, ze moesten de deuren voor hem uitbreken. Ja. Dat is echt fantastisch allemaal. Weet je wat ik ook over hem las? Dat ik zo raar vond dat hij verexcuseerde zich voor het feit dat hij die vrije worpen. Dat was niet zijn specialisme. Dat weet ja, je ongetwijfeld ook waarom het dat helemaal past. Niet. Dat kon niet helemaal niet. Hij oh. had geen enkel gevoel voor die bal. En er is wel eens een, een verklaring voor gegeven. Zijn handen waren te groot voor de bal, werd er gezegd. Weet, dat, je, wat, hij, weet je wat hij zelf op zijn Wikipedia zegt? Dat hij ooit toen hij klein was uit, de, uit een boom was gevallen... en allebei zijn pols had gebroken. Dat gebruikte hij zelf als excuus. Ja, dat, dat zou... Nou ja, goed, dan ja, verzin je toch alles, niet allebei je polsen ja, dan breken dan en dan alles, basketballen kiezen? Ja, ja, nou ja Alles is, alles is, is, is gek, overweven, groot. Ja. Het is een, een, een groot karakter. Een groot karakter. 39 is hij nu. Maar nu ben ik dus benieuwd. Wat gaat hij nou in hemelsnaam met zijn leven doen? 100 dollar biljetten tellen. Ja, maar dat raakt ook snel op. Als je iedereen die je tegenkomt maar gewoon zo'n honderdje geeft. Maar het is echt zo. Hij zat een drankje te drinken. Ik heb het van van Amerikaanse uh, uh, collega's, hoor. Dan, brang, dan dronk hij een koffie... en dan vroeg hij de rekening, en dan was het 14,25 dollar... en dan gaf hij die 14,25 dollar... en dan legde hij die 100 dollar naar de slag. <laughs> Dankjewel. Ah, Dankjewel, Maart. Hoi. Dankjewel, Maart Smeets, over uh, Shaquille O'Neal. Het is bijna kwart voor elf bij NWS Langs de Lijn. Ja, het is met het uh, oranje weekje wel. De voetballers zitten in Brazilië en de waterpolobers werken in Eindhoven een oefentoernooi af. En met het andere oranje geen wereldsterren van Kaliber, Robben of van Persie. Toch beschikt het uh, Nederlands waterpolo-team ook over een speler die actief is... in misschien wel de sterkste competitie ter wereld. Dat is in Hongarije. Een land waar hij afgelopen week einde zelfs een droomtransfer beleefde. Willem Wouter Gerritsen is zijn naam. Dat wordt een bijdrage van Edwin Cornelissen. Het is in het KZB Sportbad in Zeist, waar de Nederlandse ploeg zit voorbereid op de Dutch Trophy. Toernooi komend weekend in Eindhoven. Blokken, blokken Willem, blokken. Vandaag wordt er geoefend tegen de selectie van Engeland. Maak jou speelbaar! En die Oranje selectie, dat is een gezelschap spelers die dag in dag uit met elkaar spelen. Althans, er zijn er een paar die in buitenlandse competities actief zijn. Zoals Willem Wouter Gerritsen.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 Het is in, uh, in uh, Hongarije een club met de grote, uh, grootste supporterscharen. Uh, het is een middelgrote stad waar waterpolo eigenlijk de enige sport is die op het hoogste niveau uh, beoefend wordt. Het zwembad zit uh, bijna elke wedstrijd vol met zo'n 4000 man, wat voor waterpolo echt enorm is. Uh, dus ja, dat is echt gewoon een hele grote club. Hele, hele, hele! Nu is hij dus even in Nederland om zich bij de oranje selectie te voegen voor de Dutch Trophy. Kijk om je heen, kijk om je heen! Vanmiddag is hij aangekomen... En nu ligt hij al in het bad te oefenen tegen Engeland. En wat opvalt, is hoezeer Willem Wouter Gerritsen ook zijn medespelers coacht. Hij is, zou je kunnen zeggen, een soort verlengstuk van de bondscoach Johan Aantjes. Wat neemt Gerritsen eigenlijk mee uit Hongarije? Nou, hij wordt sowieso fysiek veel sterker. Hè? Dat is een van de dingen die, uh, die in het bij het Nationaal Team nu aan het ontwikkelen zijn. Hij is onze middenachter en brengt heel veel fysiek in. En uh, zijn schotkracht is enorm vooruitgegaan. Uh, en daar... Uh...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 Het Nederlands Elftal of een zaterdag tegen Brazilië. Het zal u niet ontgaan zijn. Op het trainingskamp meldde zich een nieuw gezicht... bij de selectie van bondscoach Bert van Marwijk. Feyenoorder Giorginio Wijnaldem. Hij is de uh, vervanger van de geblesseerde Wesley Sneijder. Verslaggever Bas Tichler ving de jonge middenvelder op... naar zijn eerste training met de grote jongens. Ken jij mooi glimlachen, zeg. Ja, precies. eerste training zit erop. Hè? Hoe is dat? Het is allemaal nieuw en allemaal uh, een verrassing ook eigenlijk. ja. Precies. Uh, eerst wist ik niet wat ik uh, van moest denken hier de eerste training. Maar ja, ik ben toch uh, goed opgevangen door, door de jongens. En ja, ik heb alleen maar plezier hier zo. Hoeveel van die jongens ken je? Bijvoorbeeld van Jong Oranje of, of vertegenwoordigende elftallen? Um, ja, ik, ik ken bijna iedereen wel, omdat je tegen ze gespeeld hebt. Maar ja, de jongens die ik echt ken, dat zijn toch uh, ja, Elgiro, uh, Edson Braafheid, Kevin Strootman. Luc de Jong, Tim Krul, Erik Pieters en uh, Jeffrey Brummer. Dat zijn denk ik toch de jongens die, die ik echt ken. Zeg. Maar er zijn er best veel. Dus dat, maakt het dat wat makkelijker als je hier komt? Is dat wel fijn dat je wat mensen hebt waar je even naartoe kan lopen wat makkelijker? Ja, precies. Het zijn jongens waar ik, uh, ja, waar ik toch wel mee omga. Hierzo. Maar wat ik net zei, ik ben, uh, opgevangen, ik ben goed opgevangen door uh, heel de hele groep. En dat, dat heeft het alleen maar makkelijker gemaakt voor mij om uh, zeg maar plezierig te trainen. Toen ze jou belden en zeiden je mag mee naar Brazilië, wat dacht je toen? <coughs> een droom die uitkomt. Uh, ja, ik had, uh, in Oostenrijk had ik nog een interview. En dan werd me gevraagd, uh, als ik ongeduldig was... omdat ik jongens uh, zoals Luc de Jong, uh, Kevin Strootman, Jeffrey Bruma... hun, hun debuut zag maken bij uh, Oranje. En uh, ja, toen werd gevraagd, ben je niet ongeduldig omdat je hun ziet debuteren En toen zei ik... Nee, ik weet dat mijn tijd wel komt. Alleen ja, ik, ik wacht gewoon af. En ja, een paar dagen later werd ik gebeld ik mee mocht. <laughs> <Ja>, leuk. John. <laughs> dus nu gaat het ineens toch snel. En ben er nu? En, en ja. valt het dan mee of tegen? Hoe gaat het? Want je hoort altijd die clichés van... Nou, op het veld gaat het allemaal wat sneller. Is dat zo? Ja, we hebben vandaag rustig getraind. Dus uh, ik, ja, ik heb vandaag niet echt gemerkt. Maar uh, uh, ik denk dat uh, de echte trainingen nog wel komen. En dan... Uh, ik zie dat het echt sneller gaat. Ik heb één keer meegetraind. Toen ging het wel wat sneller dan normaal. Maar... Wat verwacht je ervan de komende tien <tie> dagen? Ja, je speelt twee mooie wedstrijden, denk ik. Ik <tie> uh, Ja, het zijn niet... Veel jongens op zo'n leeftijd maken dat niet mee. Dus... Ja, ik, ik verwacht dat het gewoon heel mooi gaat worden. en uh, Dat ik gewoon heel veel plezier hier ga hebben. En uh, denk ik heel veel ga leren. En dan elke dag even maar hopen dat je gaat spelen. Want dat weet je natuurlijk ook niet. Ja, tuurlijk. Het zou mooi meegenomen zijn. Maar ik, ik, ik denk uh, dat ik al blij moet zijn dat ik hier mag uh, meetrainen. En dat dit toch wel een grote stap is. En uh, ja, Als ik speel is het mooi meegenomen. Maar ik zou wel graag willen spelen. Ja. Ja, precies. Dan maak je het debuut als speler voor Feyenoord. Uh, ja. Blijf je dat eigenlijk? Uh, ja, ik ben nu in gesprek met Feyenoord. En verder kan ik er niks over zeggen. Dat wordt dus nog even afwachten. Goed, we hopen zo nog even contact te krijgen met uh, <coughs> Zuid-Amerika. Met uh, collega Bas Tichler, maar de verbinding wil uh, nog even niet tot stand komen. Want ik had hem willen vragen hoe er in Zuid-Amerika is gereageerd... op de transfer van Ruud van Nisteroy naar Malaga. Want die transfer is uh, vanavond rondgekomen. De aanvaller, u weet het waarschijnlijk, komt over van de Duitse Hamburger SV... waar hij een aflopend contract had. Van Nisteroy wordt morgen aan het begin van de avond uh, gepresenteerd. Hij heeft een contract voor één jaar getekend met een optie voor nog een jaar. Het is de tweede keer dat Van Nistelrooy in Spanje gaat voetballen. Eerder kwam hij ook al uit voor Real Madrid. Bar Stigler, Zuid-Amerika. Goedenavond. Dag Robert, goedenavond. In Brazilië mag ik aannemen. Ja, de laatste keer dat ik keek wel. Ja, ja goed zo, prima. Um, is het nieuws daar aangekomen dat Ruud van Nistelrooy heeft getekend bij Malaga? Ja, dat worden wij hier net ook binnen druppelen. Dat is een nou ja, imposant bedrag en een mooi besluit van zijn carrière, geloof ik. Impressant bedrag. Je bedoelt dat hij, uh, ik geloof dat hij 3 miljoen gaat verdienen, geloof ik? Ja, zoiets. Ja, dat begrijp ik ook. Ja. Maar da dat is het ook. Het is niet het meer. Eigenlijk hadden mensen het wel uh, zien aankomen. Ja, wel, dat, dat is wel zo. En uh, bedoel, Hij heeft er natuurlijk ook geen geheim van gemaakt... dat hij nog één keer in een grote competitie wilde opereren. En toen een week of denk, twee geleden... plots in die naam van Malaga wel heel hardnekkig bleef hangen... toen had iedereen al wel verwacht dat dat rond zou komen. Hm. Dus dat is hartstikke leuk voor hem. Zeg, hoe is de sfeer daar? Nou, ontspannen en, uh, en gezellig bijna. Iedereen vindt het allemaal hartstikke leuk hier. Je kan je voorstellen dat er wel ergere dingen bestaan... dan dat je een paar dagen in Rio de Janeiro moet doorbrengen. Hoewel het, dat moet je erbij zeggen, vandaag erg en zelfs fris was. Maar goed, dat mag. Uh, nee, maar het is heel ontspannen. Iedereen op het trainingsveld is bezig om rustig te trainen. Gezellig, het is leuk. Er wordt veel gelachen. Er worden grapjes gemaakt, er worden rare dingen gedaan. Dus het is, uh, het is hartstikke gezellig. Maar is het dan niet ook uitkijken dat er niet te veel een beetje een vakantiesfeer gaat ontstaan? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat dat wel meevalt. Ik vermoed dat als je nog een aantal dagen dichter bij die wedstrijd komt, dat dat wel verandert. Dan gaan mensen wel wat serieuzer ook naar die wedstrijden kijken. Maar nu kan het allemaal nog. En nu is het... Uh... Ja, nou ja, op die manier wordt dat ingevuld. Kijk, vergeet niet, mensen zijn allemaal aan het einde van een zwaar seizoen. Dus die vinden het wel prettig, die spelers, dat ze hier even in een soort vakantiesfeertje zijn de eerste twee tweede dagen. Ja, dus dat, dat proef ik wel. Brazilië is in de voorbereiding op uh, de Copa America. Ik mag dus aannemen dat ze deze wedstrijd heel serieus nemen. Merk je dat die wedstrijd leeft? Ja, langzaam maar zeker wel. Omdat die, uh, het wel grappig toen het Nel zelf hier aankwam... toen. Was er was eigenlijk geen journalisten te bekennen op het vliegveld in Brazilië. Iedereen had er verwacht, wij hadden verwacht dat er heel veel Braziliaanse collega's zouden staan. Nou, die stonden er helemaal niet. Maar gisteren, bij de eerste training, stonden er geloof ik 127. Er waren ze massaal uitgedrukt. En nu, langzaam maar zeker, is dat ook wel wat duurder geworden daarmee. Dus dat, dat begint wel langzaam te leven. Brazilië is natuurlijk inderdaad, je zegt dat terecht, zich aan het voorbereiden op de Koppen Amerika. Die weten bovendien dat ze na het WK eh, met een nieuwe bondscoach. Ook om die reden moeten laten zien wat ze allemaal kunnen. Uh, dus dat, ik denk dat die, die wedstrijd wel echt heel serieus gaan nemen. Ja. Goed, straks uh, om 11 uur onze tijd een persconferentie. Uh, moeten we daar nog wakker van gaan liggen? Nee, dat zou, dat zou ik niet doen. Uh, nee, het, het is zelfs een beetje op de informele manier. Er zijn hier natuurlijk, dat zal je ook niet verbazen... geen honderden collega's uit Nederland meegekomen. Het handje van Nederlandse vereniging dat hier is... Dat, en dat we de aan de tafel zitten. Dat is ook bijna op het informele af. En dan uh, gaan we gezellig even kletsen. We druppelen nu in het zaaltje waar ik sta. In het spelershotel wat spelers binnen. Die gaan we aan een uh, gezellig... Nou ja, ik wou zeggen kruisvormig onderwerpen, Maar dat zal het ook niet zijn. Dat is, uh, er worden wat interviewtjes aangenomen. En straks de Bondscoach. Ik verwacht daar uh, geen spektakel van eerlijk gezegd. Goed, dankjewel uh, Bas Stigler. Voor nu vanuit Rio de Janeiro. Over de wedstrijd die Oranje dus gaat spelen. Tegen Brazilië aanstaande ja. zaterdag de valreep. de transfer van Manuel Neuer naar Bayern München is eindelijk rond. De keeper komt over van Schalke 04 en tekent voor vijf jaar bij de club van Robben. Naast Neuer heeft Bayern zich ook versterkt met de Braziliaanse verdediger Rafinha. En FC Zwolle doelman Diederik Boer gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal. De aanklager wil Boer voor zes duels schorsen. De keeper gaf tijdens zijn play wedstrijd tegen VVV een ballenjongen, een klap of een duw. Goed afwachten hoe dat uh, afloopt. Zometeen met het oog op morgen. Daarin ook aandacht voor het uh, dreigende faillissement van RBC Roosendaal. De archivaris van RBC komt aan het woord. Reden genoeg om nog even te blijven luisteren. Met het oog op morgen na het nos van 11 uur. En het oog wordt gepresenteerd vanavond door Clary Polak. Wat mij betreft tot morgenavond. Dag. Voor veel VVD'ers is geloof een privézaak. Premier Rutte noemt zich een gelovige, maar spreekt daar bijna nooit over in het openbaar. Dat geldt ook voor VVD-corrivé en Europarlementariër Hans van Balen. Maar voor Dit is de Dag maakte hij een uitzondering. Morgenmiddag om 2 uur in Dit is de Dag een brief aan God van Hans van Balen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Trotter Reisgidsen. Eigenzinnig, kritisch en uitgebreid. De beste bagage voor uw culturele reis. Nu in de boekhandel met 10% korting, onder andere bij Libris en de ANWB. Ja, dat is uit... De Nederlandse televisie bestaat 60 jaar en daarom zijn wij op zoek naar programma's die in uw geheugen zijn blijven kleven. Daar gaat de wetenschap nu in toe mee en breng uw stem uit op www.tvkanon.nl. Dank u wel, maar wel tot zometeen. Lekker slaap en morgen gezond weer op. De Reedshop en Stichting Lirafonds feliciteren Gauke Andriessen met de gouden strop voor zijn thriller De Handen van Kalman Teller. Een privédetective onderzoekt de vreemde gang van zaken rond de medische misser. Zijn enige getuige wordt op brute wijze vermoord. Winnaar van de Gouden Strop. De handen van Kalman Teller van Gauke Andriessen. Ga snel naar de boekhandel. NTR brengt cultuur. Elke dag. Ook vanaf het Hollandfestival. Op radio, televisie en internet. Ga naar ntrbrengtcultuur.nl Dit is Radio 1...